Zes uur. Het NOS-journaal. Eewoud de Jong. Goedenavond. Ledenraad PvdA tegen verbod op onverdoofd ritueel slachten. Ministers Eurozone buigen zich over Griekse lening... en Amsterdamse motoragent schiet op scooterrijders. Het weer vanavond in het Noorden wat opklaringen en geleidelijk minder wind. Vannacht overal overwegend droog met minimaal om 10 graden... Morgenochtend zonnige periode en kans op een enkele bui. Een temperatuur rond 19 graden. De rest van de week is het wisselvallig met geregeld buien en veel wind. De ledenraad van de PvdA is het oneens met de Tweede Kamerfractie... over onverdoofde ritueel slachten. De raad sprak zich vanmiddag uit tegen een verbod. De fractie van de PvdA had zich juist voorgenomen voor het verbod te stemmen. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, eh, brengt dit de fractie van de PvdA in een lastig parket? Het lijkt me wel, hè? Ja, het is een uh, stevige motie die stelt uh, dat het uh, wetsvoorstel van Marianne Tiemen van de Partij voor de Dieren. een disproportioneel middel is om het algehele dierenwelzijn te verbeteren. En dan gaat het met name om uh, dat het tegengaat uh, tegen het grondwettelijk recht op godsdienstvrijheid. Nou, en daarnaast uh, bedraagt het aantal geslachte rituele, di uh, rituele dieren maar 2% van het totaal aantal dat geslacht wordt. Dus vandaar die uitspraak van uh, de ledenraad. Nou, en de druk op de fractie wordt hiermee alleen maar groter dan hij al was. Want er was al veel gemor in de achterban. Uh, met name van joodse en islamitische leden. En het werd meer en meer duidelijk dat de fractie eigenlijk niet goed had ingeschat... hoe gevoelig dit bij een groot deel van die achterban eigenlijk ligt. En uh, ook verschillende prominenten, waaronder Ed van Tijn, de oud-minister, oud-burgemeester... Uh, die hadden zich al tegen het uh, besluit gekeerd. Nou, partijvoorzitter Lilian Ploemen had al aangegeven dat het eigenlijk allemaal niet zo goed gelopen was... en de achterban nadrukkelijker geraadpleegd had moeten worden. Nou, dat is nu gebeurd met een duidelijke boodschap. Ja, en dan leek er zich een Kamermeerderheid af te tekenen... voor een verbod op ritueel slachten. En komt die meerderheid nu in gevaar? Nou ja, die verrassing voor die meerderheid zat hem erin... dat de PvdA-fractie dus besloot om of aangaf eh, daarin mee te stemmen. Ja, als die steun dus vervalt... Eh, dan is er ook geen meerderheid meer voor dat verbod op ritueel slachten. Maar goed, zover is het nog niet, want de PvdA-fractie... die vergadert er dinsdag over. Nou, fractievoorzitter Job Cohen heeft voor aanvang van de ledenraadpleging... al gezegd dat het oordeel van de leden zwaar zou wegen in die afweging. Maar goed, hoe lastig die afweging ook mag zijn... de fractie kan toch tegen de wens van de leden anders beslissen. En daarbij zo eenduidig was die ledenraadpleging ook niet, want slechts 57 procent keerde zich tegen een verbod op ritueel slachten. Nou, dinsdag dus de PvdA-fractie, woensdag het debat in de Tweede Kamer en dat wordt ook nog spannend, want de PvdA is niet de enige partij waar het besluit omstreden ligt. In de VVD zijn verschillende prominenten geweest die gezegd hebben van ja, uh, dit druist in tegen uh, de godsdienstvrijheid. Bij D66 heeft het congres zelfs een motie aangenomen om af te zien van dat verbod op ritueel slachten. Nou, en het CDA, tegenstander van dat verbod, vraagt daarom om een, een hoofdelijke stemming in de Tweede Kamer. In de hoop dat individuele Kamerleden zich alsnog tegen zo'n verbod keren. En zo dat verbod op rituele slachten dus niet zal halen in de Kamer. Het wordt nog spannend. Dankjewel, politiek verslaggever Michiel Breedveld.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 Over die lening begint over een uur in Luxemburg een overleg van de ministers van Financiën van de Eurolanden. En NOS-redacteur Thomas Spekschoor is daarbij. Thomas, wat staat er vanavond nou precies allemaal op het spel? Nou, er gaat vanavond hier over twee dingen gepraat worden. Het eerste waarover gepraat gaat worden is die oude lening van 110 miljard euro aan de Grieken. Daarvan moet de volgende trans uitbetaald worden van 12 miljard euro. Uh, daar moet nog mee ingestemd worden door de ministers van Financiën. Griekenland moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om die 12 miljard ook echt te krijgen. Uh, de, de algemene verwachting is dat Griekenland die wel gaat krijgen, die 12 miljard euro. Maar uh, daar kunnen ze hooguit tot en met september uh, de, de, de ambtenaren lonen van betalen en het land overeind houden. Uh, dus voor daarna moet er iets nieuws verzonnen worden. En daar zullen de ministers hier ook zeker lange tijd over gaan bakkeleien. Ja, denk je dat er voldoende eenheid is om tot een gezamenlijke EU-besluit te komen? Nou, vanavond gaat het over dat, over dat tweede, de, de, de, die nieuwe lening die vanaf september in zou moeten gaan... Daar gaat zeker, zeker, vrijwel zeker geen besluit over komen. Tenminste, dat is toch de algemene verwachting. Uh, er zijn grote verschillen van mening tussen bijvoorbeeld... Duitsland en Frankrijk, die met z'n tweeën zeggen... ...banken moeten daaraan mee gaan betalen aan die nieuwe lening. Maar dan wel op vrijwillige basis. Tenminste, als ze dat willen en als ze dat niet willen... Dan, uh, ...dan zullen we het toch weer zelf moeten gaan betalen. Terwijl bijvoorbeeld Nederland zegt, banken moeten daaraan mee gaan betalen. En anders gaan we absoluut helemaal niet betalen. Nou, dat is een, dat, daar staan de landen echt nog wel heel ver uit elkaar. Dus de algemene verwachting is dat we daar vanavond uh, misschien nader bij elkaar gaan komen, maar daar komt nog geen definitief besluit over. Thomas Spekschool in Luxemburg. Vanavond praten de ministers van Financiën van de eurozone dus over de Griekse kwestie. EU-president Van Rompuy liet er zich eerder vandaag optimistisch over uit. Volgens de Belg stapt Griekenland niet uit de eurozone, gaat het land ook niet failliet. Alle partijen zijn er volgens hem van doordrongen dat een oplossing noodzakelijk is. Als men stapt uit de eurozone, moet men terug naar zijn eigen munt. Ja, u kunt zich inbeelden beeld u dat in in de Belgische context... dat wij morgen terug naar de Belgische frank moeten. Wie zal er vertrouwen hebben in die munt? Niemand. En, en dus je komt niet alleen in een recessie, maar in een depressie terecht. Dus die, die, dat vooruitzicht is zo afschuwelijk... dat iedereen eigenlijk gemotiveerd is en zal zijn... om de goede beslissing te nemen. Gisteren maakte de Afghaanse president Karzai bekend... dat de Amerikanen onderhandelen met de Taliban. Een reactie van Washington bleef uit tot vandaag. Minister Gates van Defensie bevestigde bij CNN dat er gesprekken gaande zijn. Gates benadrukte dat ook andere landen daarbij betrokken zijn. Bovendien, het zijn inleidende gesprekken. Well, I think there's been outreach on the on the part of a number of countries including the United States. Uh, I would say that, that the, these contacts are very preliminary at this point. Het zijn dus nadrukkelijk inleidende gesprekken, omdat Washington eerst wil vaststellen of de gesprekspartners daadwerkelijk de Taliban vertegenwoordigen. First question we have is uh, who represents uh, Mullah Omar? Who really represents the Taliban? We don't we don't want to end up having a conversation at some point with somebody who's basically a freelancer. En Gates denkt dat het nog zeker tot de winter zal duren voordat de gesprekken iets zullen opleveren. Dit is het NOS -journaal, Met Het de jong. De IKEA-vestiging in Delft daar is, vanmiddag ont die is vanmiddag ontruimd... na de vondst van een verdacht pakketje in een winkelwagentje. De politie heeft de parkeergarage afgezet. Er zijn speurhonden en een explosieve team ingezet om de zaak te onderzoeken. Bij het Zweedse woonwarenhuis zijn de laatste tijd in verschillende Europese landen incidenten geweest. In een paar gevallen waren er kleine explosies. Gisteravond rukte de politie nog uit bij IKEA in Groningen, maar daar bleek het om een valse bommelding te gaan. De politie heeft nog geen idee wie er achter de incidenten bij IKEA zit.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 De hoogste baas van het Internationale Rode Kruis komt vandaag naar Damascus voor overleg met het Syrische regime. De hulporganisatie vroeg al eerder meer toegang tot de gewonden en gevangenen in het land, waar al maanden wordt gedemonstreerd tegen president Assad. Het Syrische leger probeert intussen zijn greep op de onrustige grensregio te verstevigen. Militairen richten bij dorpen controleposten in om te voorkomen dat er nog meer Syriërs naar Turkije vluchten. Er zouden tientallen mensen zijn gearresteerd. Ook heeft het leger het gemunt op vluchtelingen die zich schuilhouden aan de Syrische kant van de grens. Het leger probeert hun schuilplaatsen en voedselvoorzieningen te vernietigen. In Amsterdam heeft een motoragent vanmorgen vroeg op twee scooterrijders geschoten. De twee waren er vandoor gegaan toen de agent ze op het Java-eiland wilde aanhouden voor een controle. Ze reden daarna een parkeergarage in, zegt de politie. In die parkeergarage komt het tot een schermutseling. Ze kunnen daar niet weg en die twee uh, knapen die gaan in gevecht... Uh, met de motorrijder, met de politieman... Nou, die voelt zich op enig moment genoodzaakt om uh, te schieten. Hij heeft meerdere keren geschoten. Zoals het er nu naar uitziet... en dat is omdat we geen enkel spoor van bloed hebben aangetroffen... lijkt het erop dat niemand gewond is geraakt. En de verdachten zijn nog wel spoorloos. De NAVO stelt een onderzoek in naar een luchtaanval op Tripoli. De libische regering beschuldigt de NAVO ervan dat ze bij die aanval zeker vijf burgers hebben gedood. De NAVO neemt de beschuldiging serieus en zoekt het uit, zegt woordvoerder Bracken. Technology is a fantastic thing, um, but sometimes it can fail. And you know that's why we take all um, reports of this type very, very seriously, and we carry out uh, you know prudent post battle damage assessment. But the NATO deeply regrets any civilian loss of life during this operation. En we zijn erg sorry als de review van dit incident conclude dat het een NATO-wepon was. A NATO weapon. Eerder vandaag namen de Libische autoriteiten journalisten mee naar de plek van de aanval in Tripoli om hun beschuldiging kracht bij te zetten. De BBC-correspondent zag dat lichamen onder het puin van een woonhuis vandaan getrokken werden. Ik zag veel rubbel. Het is een several floors huis it were were waren. I saw that body being pulled out of the rubble. There was another one as well in the back of an ambulance. My view myself was a little bit door by cameraman, but that seemed to there was one in the back there. Hevige regenval heeft in het zuidoosten van China geleid tot overstromingen. Ruim 5,5 miljoen mensen zijn op een of andere manier getroffen. Huizen zijn ingestort. Wegen en spoorlijnen staan onder water. En een half miljoen mensen zijn geëvacueerd. Correspondent John Veldkamp. Het is een, een rijk gebied, rijk ook aan landbouwgrond. Uh, je moet je voorstellen dat uh, in het uh, zuiden van China... er een tropisch klimaat heerst in grote delen. Uh, dus, nu is de regentijd aangebroken, nu valt er krankzinnig veel water. Terwijl het noorden van China keurig droog is al sinds oktober. Dus het is zo'n grote tegenstelling. Het is bijna niet voor te stellen in één land. De financiële schade wordt voorlopig geschat op ongeveer 650 miljoen euro. Goed. De Amerikaanse wielrenner Levi Leipheimer heeft de ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. In de afsluitende tijdrit reed hij Damiano Kunigo uit de leiderstrui. Leipheimer moest bijna twee minuten op zijn rivaal goedmaken en dat lukte dus. Verslaggever Joris van den Berg. De Amerikaanse specialist die staat nog een beetje te kijken. Er wordt gerekend. Ongelooflijk. Ja of nee. Ja, armen omhoog bij Leipheimer. Het is een prachtige apotheose geweest in deze tijdrit. Over 32 kilometer. En Leipheimer heeft ervoor gereden. Wordt nu omhelst. Hij heeft het weer geflikt. Echt zo'n rekenaar is dat. En de Nederlandse renner Steven Kruiswijk eindigde als derde in het klassement. Badminton Club Duinwijk heeft de Europa Cup voor clubteams gewonnen. De regerend landskampioen versloeg in Zwolle een andere Nederlandse club, Velo, met 4-2. Het is voor het eerst dat een badminton team uit Nederland deze prijs wint. En de prestatie is moeilijk te bevatten voor Duinwijk coach Rob Ridder. Ja, het is ongelooflijk. Ik heb uh... Alles wat ik verwacht had, maar niet dit. We hadden zo verschrikkelijk veel personele problemen in de aanloop van deze Europa Cup. Ja, het was echt waanzinnig om überhaupt een team hier op de been te krijgen. En we hadden echt het gevoel dat we hier als een toeristenteam begonnen waren. We dachten van nou ja goed, we gaan drie poolwedstrijden spelen en we zullen zien wat onze tegenstanders bieden. En pakken we die nou? Dan hebben we zaterdag nog een cadeautje mogen een halve finale spelen. Maar ja, niet te verwachten dat we in de finale zouden komen. En die wonnen ze dus zelfs de Europa Cup voor clubteams. FC Utrecht heeft bezwaar gemaakt tegen het voorlopige speelschema van het komende Eredivisie-seizoen. De KNVB heeft dat voorlopige schema afgelopen vrijdag gepresenteerd. En volgens voorzitter Jan-Willem van Dop komt Utrecht er wel heel slecht vanaf.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 Over een week wordt het definitieve speelschema bekendgemaakt... en Van Dop heeft van de KNVB al te horen gekregen... dat de kans klein is dat zijn bezwaren worden gehonoreerd. Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB in Den Haag. Helene de Geest, goedenavond. Goedenavond. Er staat in beide richtingen file op de A13 tussen Rotterdam en Den Haag... in beide richtingen bij Delft een file van 4 kilometer... Er is een verdacht pakketje gevonden bij Ikea Delft... en daardoor heeft de politie in beide richtingen de afritten bij Delft dichtgegooid. En dan de hoofdpunten van het nieuws. De ledenraad van de PvdA heeft tegen een verbod op onverdoofde ritueel slachten gestemd. De ministers van Financiën van de Eurozone buigen zich in Luxemburg over een nieuwe Griekse lening. En een Amsterdamse motoragent schiet op twee jongens op een scooter. Of ze gewond zijn is onduidelijk, maar de twee zijn nog spoorloos. Dit is Radio 1, VPRO. Ja, luisteraars, u heeft goed afgestemd. Breaky, breaky. Instituut daar staat op luisteren. Hartelijk welkom, leun rustig achteruit. Doe die boordel wat losser en om oh, het spannend. Terwijl u binnenglijdt in de wonderenwereld van de truckers. Stoere kerels met een buikje. Die met een romantisch hart en een innerlijke drang naar vrijheid... al onze consumptiegoederen van hot naar herstrepen. Get Giddy-up, go! En dan nu. De man die volgens mij zijn rijbewijs gekocht heeft op de Antillen. Hier is Pieter van der Wille. Light moet ik ons bestuur wel even corrigeren, truckers hebben helemaal niet in de regel een buikje. Truckers hebben uh, vaak uh, juist relatief gespierde lichamen van het vele sturen van grote apparaten. Welkom luisteraars en ook uh, in het bijzonder welkom truckers... bij deze speciale editie van Instituut Itserda. Geheel en al gewijd aan het leven van de mensen op de weg. De vrachtwagenchauffeurs die zo vaak bumper aan bumper ons asfalt bekleden. En we hebben ook drie nieuwe stagiairs in het instituut aangenomen. Na een uh, zeer strenge selectieprocedure... Mag wil zeggen, Nancy Brebaert, Remy de Boer en Rozan Berkhout, welkom alle drie. Dankjewel. Jullie Dankjewel. hebben ons al meteen uh, mogen assisteren, want dan gooien ze gewoon in het diepe, die stagiairs, met het uh, vervaardigen van echte truckers radio. Wat is het eerste waar we naar gaan luisteren? Dat is één uh, minuut van Frank. Die is uh, zelf een trucker en uh, die had een heftig verhaal meegemaakt. En uh, daar heb ik hem uh, over laten vertellen. Laten we maar meteen gaan luisteren. minuut. Ik kwam terug uit, uh, uit Duitsland vandaan en het was eigenlijk s'nachts uurtje of twaalf. En uh, ik stopte bij een pomp. Toen bleek dus dat de pomp uitgesloten was, dus toen wilde ik het doorrijden. Maar toen zag ik wat vreemds aan, uh, aan de rechterkant van het gebouw. Op dat moment dat ik dat zag, sprongen er ook drie, uh, drie mannen uit, uh, uit het pand. Zeg maar. uh, en later bleek dat ze dus een gat gehakt hadden in dat pand om, uh, om een inbraak te blijven. Die mannen die uh, gemaskerd met, met bivakmutsen. Op het moment dat ze mij zagen, toen zijn ze in een gereedstaande auto zijn gestapt en, en met hoge snelheid weggereden. Dus ja, dat was voor mij op dat moment een, een heel, uh, ja, heel angstig uh, moment. Was dat. zo angstig dat ik hem uh, eigenlijk op de automatische piloot uh, in zijn achteruit zette. En uh, met hoge snelheid achteruit, met de hele combinatie, uh, weer de snelheid oprijden. Ja, nou, ik ben niet zo snel bang, want ik werk altijd uh, s'avonds en s nachts. Maar op dat moment uh, heb ik toch een heel tijdje uh, niet echt uh, le lekker gereden. Het verhaal van trucker Frank. U luistert naar Instituut Itserda. We gaan het hebben over het wonderlijke leven van de trucker. Onze medewerkster, juffrouw Jacqueline, heeft een enorme voorkeur... voor vrachtwagenbestuurders en ook voor vrachtwagencombinaties. En waar vind je nou de mooiste anders dan in de Verenigde Staten? Nou, ze is er zelfs een keer met een pasgeboren kind onder haar arm. een hele vakantie in gaan doorbrengen. in zo'n dieselmonster. Laten we ze mee gaan luisteren in wat herinneringen. Roland. We're ready to go. Eindelijk. Vandaag gaan we weg. De grens met Oregon, dat is de volgende staat. Are je zet de baan londen? Ja, we loaded. Oh, Ah, beautiful, ah, perfect. DJ. We're on the road now. The well, Willie Nelson song. What? On the road again. Never heard of that yeah willie nelson is still alive alive and kicking you know that he smoked marijuana in the white house oh did he on the roof on the roof yeah, yeah. The nelson. Uh, let's get going right on the road again Want we zijn gestopt langs de weg. En bij een Kenworth garage, dat zijn dus de mooiste trucks die je maar kan voorstellen. En er staat een brandweerrode aerodynamische truck. Het nieuwste model. De deur heeft hij open. Wauw, wat een ding zeg. Dus hij, ik kan niet eens, als ik zo voor hem sta, dan zie ik KW. Dat is heel mooi, een jaren 50 vormgegeven. En dat is dus de bovenkant van de grill. Daarna gaat het nog helemaal omhoog. En dan daarboven begint het raam. En ik heb een prachtig uh, trapje om erin te gaan. Can I go in? Wauw. Dus echt met een enorm tweepersoonsbed. Hij is een shower as wel. En als je erin zit, is het net alsof je in een cockpit zit. Het is like a plane, isn't it? Het is echt een, net een vliegtuig. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je in zo'n auto of, of zo'n truck over de weg rijdt, dat je wel een beetje keizerlijk voelt. Roll on big mama. And we stop bij Henny Penny 24 hours a day truck stop. It's car wash motel. Allerlei benzinepompen. We have geen benzine nodig. We have only koffie. Koffie, koffie. Koffie is the fuel of the truck driver. It's hilarious. So we better get out. Are you gonna turn off the engine now? Soms laat hij hem namelijk aan sleven koffie drinken. A truck stop at two in the morning, in East Tennessee. Neon oasis blinking in the night. Mo and Joe's eat gas showers bunks truckers welcome. At a round table in the middle of the room, six truckers sprawl under a cloud of smoke. Steering coffee, rubbing bloodshot eyes. Haven't spoken only to themselves for the last 200 miles. why, why, waarom, why? why do they wear this kind of costumes? Just to be every old trucker's dream. What? They're every old trucker's dream, girl. Ja, ik moet even beschrijven, want we zijn nu weer in de truckstop, met dezelfde menu van bacon, eggs, frietjes, hamburgers, whatever. Maar hier lopen dus de waitresses in Een heel fantasievol kostuum, namelijk zwart, een jurkje. Ik moet even goed kijken, zonder dat het aantal opvalt. Erg strak, met twee zakken waarin ze hun uh, bonnetjes hebben voor, voor het bestelling opnemen. En daaronder hebben ze een broekje met wit kant, wat dus helemaal onder dat jurkje uitsteekt. En daarnaast zijn ze heel oud. the very old. generation. de for the older generation. The older generation. The ze swingen hier door het. Yes. <laughs> In hun hart zijn ze heel jong. En ze dartelen hier als dus hetjes door de lunchroom heen, door het restaurant. Maar als je goed kijkt, zie je onder de crème, zie je gewoon enorme rimpels. En zijn het behoorlijk oude dames, dames op leeftijd, middle age, you would say. En zoals so, Larry zegt, the dream of every truck driver. Old truck driver, it's not your dream. Not yet. Not yet. <laughs> Roll on, Big Mama. Roll on. De truckersdroom van juffrouw Jacqueline, medewerker van instituut Itserda. Onze drie stagiairs Nancy Brebaard, Remy de Boer en Roosan Berkhout... die hebben wij dus meteen in het dieper gegooid en gezegd... nou ja, duik dat truckerleven in, mee op die combinatie in de cabine. Hoe is het gegaan? Ja, goed. We, hebben, we zijn meegereden en hebben eigenlijk gewoon... Uh, daardoor ontdekt hoe het, uh, hoe het was, dat uh, truckerleven. En ja, we hebben pro proberen programma's te maken voor de, voor de truckers... Chemie, heb jij ook op een vrachtwagencombinatie mee mogen rijden? Of heb jij een ander aspect van het truckerleven bestudeerd? Ja, ik heb meer een, uh, een dieet een uh, beetje gevolgd, zou ik maar zeggen. Ik heb een beetje onderzocht. Voornamelijk broodjes bal. Want die vind ik zelf ook best lekker. Dus het leek het ons een goed idee om uh, te kijken. Hoe, hoeveel die broodjes bal heb je gegeten al met al? Uh, vier of vijf. Oh, dat, dat is nog een best bescheiden ja. test. We horen ja. zo de resultaten van de broodjebaltest. Roosan, hoeveel uh, jaar van zijn leven besteedt een trucker in de file? Dat zou ik eigenlijk niet weten, maar dat zullen er wel een heleboel zijn. Nancy, enig idee? Ik, ik heb geen idee. Nee, dat zou ik zo niet durven zeggen. Dat is in ieder geval wel heel veel. Hebben jullie nog uh, tips voor mensen, gewone mensen die wat minder vaak in de file staan... maar die toch helemaal tegen alle hoeken van hun cabine opvliegen wanneer ze erin staan? Hoe kom je zo'n file door? Is dat zenmeditatie of gewoon een tv'tje erin zetten? Hoe overleef je de file? Nou, ik denk sowieso met, uh, met muziek. En eventueel uh, ja, iets van, van uh, oefeningen misschien. Gymnastiek. Gymnastiek. Dat en, hebben jullie ja. ook, uh, ook bedacht. Drukkerschim, <laughs> vertel er eens over. Ja, het was eigenlijk ook een beetje als een grapje bedoeld. Maar ja, ze staan, de truckers staan toch een beetje... Het cliché is toch dat ze een dik buikje hebben. Dus zo kwamen we op het idee voor de Trucker Gym. En we hebben wat oefeningen bedacht... die eventueel ook onder het rijden kunnen plaatsvinden. Zullen we maar meteen gaan luisteren naar de Truckers -gym? Goedemiddag. Welkom bij Trucker Gym. Vandaag behandelen we de handen en de polsen. We beginnen met het hand rechtop. Strek de vingers... En zet er even goed spanning op. Strek ze uit. Juist. Dat er veel ruimte tussen de vingers zit. Juist. Heel goed. 5 4 3 2 1. Even losgudden. Ja, en de andere hand. Daar gaat die spanning erop en lekker wijd die vingers. Ja. 5 4 3 2 1. Heel goed. En even losschudden. Denk er goed aan dat je één hand aan het stuur houdt. Ja, gaat goed. Applaus voor jezelf en ga lekker los het weekend heen. Ik vind het wel een goed idee: truckers, gymnastiek. Ja, dat ze toch, want ze zitten toch de hele dag in, in zo'n truck. Is het zit het beroep. Ja, ja, zit het beroep. En je hebt ook veel tijd in de cabine om de geest te scherpen. En Een mooi voorbeeld daarvan is Willem de Schaker. Dat is een internationaal chauffeur... die elke dag ook zijn zielen, roerselen en observaties toevertrouwt... aan het papier en via het papier aan zijn website. En speciaal voor ons leest hij nu een keer vooruit eigen werk. Ik ben Willem Groenbouwer. Ik woon hier in Woudenberg. En ik ben internationaal chauffeur bij de firma Hendricks uit Amsterdam... Zeg maar, gewoon een 40 tons trekker met oplegger. En eh, daar rijdt dus Europa mee rond. Ik kom in Polen, in Spanje, overal. Italië. Weer een dag dat ik langs besneeuwde bergen reed, door de Vijnen kwam en langs snel stromen de rivieren snorde. Heel vroeg weg vanmorgen. Geen kip, niets op de weg. En door het donker heen, over de autoroute, naar Montelimar. De nogenwinkeltjes waren alle nog toe. Maar wat wil je ook voor zessen. Daarna een voor mij bekende weg. Pierre Galatte, Pont Espirit en zo naar Bagnol Suzèze, Alwaar ik naar links ging, naar Aller. En na een flitsbezoek aan een reeds bakkende boulanger... stond ik in het donker en voor zevenen voor de deur. Nog maar eventjes een uurtje maffen... Maar om kwart over acht kon de boel eruit. Daarna ik achtereenvolgens Marseille en Carros even boven Nies, eruit gooide En toen was ik weer eens leeg. Inmiddels kreeg ik het teruglaatadres. En omdat het adres een dag rijden is, begon ik maar alvast. Eerst recht naar het noorden, door een diepe kloof... waar ook de rivier de VAR doorstroomt. In deze tijd van het jaar weliswaar een risico weg... Maar wie nooit eens wat probeert, maakt het ook niet spannend voor zichzelf. Eerst nog langs entrevaux. Een stadje met nog een heuse ophalbrug. En toen over de glibberige kolde Toetorgers. En later nog over de kolde Robinet. En toen ik daar succesvol over was, nog even door naar Digne, Een mooi stadje aan de route de Napoleon, waar ik de nacht nu doorbreng. Vanaf geringe hoogte heb ik een mooi uitzicht over de vallei met duizenden lichtjes. Onderweg dacht ik na over de stenen waar ik langs reed. Ik vroeg me af of zo'n steen ook weet dat hij steen is. Of weten alleen wij mensen dat een steen steen is? Een steen die niet weet dat hij er is. Hoe is die er dan? Is hij er? Is alleen de mens dan in staat te kennen, te weten? Kennis is dat niet weten wat je waarneemt en daarbij waarnemen dat je weet? Nog gekker wordt het als men zich bedenkt dat men het niet kennen... niet kan kennen. En daarom vroeg ik mij vervolgens af hoe die stenen, de bergen, de rivieren en de bomen er waren... zonder dat er ooit een kennende blik opviel. Het is daarom nog zo gek niet als je naar de bergen, rivieren, bossen en stenen kijkt te veronderstellen dat de natuur terugkijkt. Want iemand die deze terugblik van de natuur weet op te vangen... ontvangt ontmoeting met de oorsprong. Het grote oog van de natuur dat mij ziet... haar zin die mij draagt... de levende wereld die terugspiegelt... wat ze mij heeft toevertrouwd... is misschien wel de oorsprong waaruit ik ontspring... en waaraan ik niet kan ontkomen... Maar als die kennis, als alles willen kennen... op de mens zelf betrokken raakt... wordt de natuur het vreemde andere... waarbij we geen gehoor en herkenning vinden... omdat we alles maar willen weten, kennen en verklaren. De natuur antwoordt dan niet meer... en dan is er geen hoederen zingevende oorsprong. De voorstelling door het weten, het zijn... dat alles worden overkoepeld... En alles moet verklaren verliest immers zijn kracht. Er is namelijk geen zijn voor het worden, achter het worden en na het worden. En het heeft niets met de waarheid en werkelijkheid te maken. De werkelijkheid is alles wat onderweg is. Voor mij in ieder geval. Al dus schreef onderwinnen. Nou, start de kring. Ja, wat doe je nou, man? Hoezo? Ik ga sigaretten halen. Misschien ziet u hem wel eens rijden, luistervrienden... die grote rode vrachtwagen van Kok Logistics. Een machtig voertuig diep Bordeaux van kleur... met warm geluid van die enorme dieselmotor onder de motorkap. En altijd op weg naar een tevreden klant. Mocht u ooit eens een glimp opvangen van de chauffeur van die truck... dan zal u misschien opvallen dat hij sprekend lijkt op mij. Want dat is mijn tweelingbroer Willy Kok... Vroeger was het kok en zonen, transport. Want kok is mijn vader zaliger, oprichter van dit bedrijf. En de zonen dat waren wij, Willy en Dick. Ook ik was voorbestemd tot een zwervend bestaan over het asfalt. Met de blik op oneindig en de vlam in de pijp door berg en dal. Helaas. Tegen de tijd dat ik eindelijk mijn rijbewijs had gehaald. na acht keer te zijn gedwarsboomd door onwillige examinatoren. en plotseling overstekend struikgewas. Tegen die tijd had Willy de zaak al ingepikt. Hij heeft de naam op de truck veranderd in Kok Logistics. En sinds die tijd hoor ik nooit meer wat van het. Still Stille Willy, wat u zegt. Sindsdien ben ik ontzettend voor transport over het water. Veel goedkoper, veel minder vervuilend. En waarom niet een groot buizenposttransportsysteem onder de stad... waarmee je alle goederen snel, veilig en voordelig over de winkeliers verspreidt? Ook niet meer al dat arme slachtvee in volgepropte vrachtwagens door heel Europa slepen. Lekker lokale producten eten. En weet u wat u doet als u die ongewassen, ongetwijfeld slingende rode rotdruk ziet van Willy Kok? Doet dan maar flink. En maak gebaren met uw armen. Zodat hij bij de volgende parkeerplaats toch even stopt. En dan zijn zonde kan overpeinzen. Wat hij allemaal geflikt heeft. Ik hoop dat je luistert. Willy. Stil, Willy. Goed, en dan is het nu in uh, instituut Itzerda tijd voor de uitslag van de Itzerda gehakt ballentest. Wil je er nog iets aan toevoegen van tevoren, Remy de Boer? Nou, ik denk dat het wel heel informatief is, dus dat je goed op moet letten. Vooral aan de winnaar, want de winnaar heeft een heel goed broodje bal. En van alle vijf die we getest hebben, toch echt een uitblinker. Mag ik nog vragen naar je conditie na de test? Ik bedoel, heb je fysiek nog gevolgen ondervonden van dit veldwerk? Nee, nee. een broodjebal is gezonder dan je denkt. Nou, nou, nou het, het, het, het, uh, mensen overschatten het. Het is niet zo erg. Als je een beetje aan beweging doet, wat de truckers natuurlijk ook wel doen... want ze moeten ook laden en lossen, dan uh, blijf je goed in vorm hoor. Je maakt je geen zorgen. Jij durft nee. gewoon elke broodjebal langs de Nederlandse weg in om, je mond te steken. durf mijn hand in het vuur te steken. Nou, daar komt hij dan. De Itserdagen hakbaltest. Ik zit hier vanmiddag langs een provinciale weg. Ik zit hier om mijn eerste broodjebaltest te doen. Versheid van het brood. Het broodje is uh, niet erg vers. Hij is nogal hard. Je kan, kan horen. Een beetje nogal knapperig. Hij lag ook al een poosje in de fritine. Dus dat is ook alweer minder. Ik zal even, even proeven. Oh. Ja. Ja, op zich wel lekker. Is de bal warm? Hij is niet zo heel erg warm. Dat komt beter. Ligt de bal in de jus? Hij, hij lag niet in de jus, dat is ook jammer. Is de bal goed gekruid? Hij is een beetje saai gekruid, moet ik zeggen. Hij had best wel wat meer opgemogen van mij. Algemene indruk: de algemene indruk is toch wel dat het uh, ja, een beetje een tweederangs broodje is. Hij ja, was ook niet heel goedkoop met uh, 3,50, dus dat valt me wel weer tegen. Cijfer. Ik denk dat ik dit broodje in totaal maar een, uh, een 4,5 geef. Ik sta hier naast Henk van de Convenience To Go. Henk, uh, maak je de gehaktballen hier zelf voor de broodjesbal? Nee, die maken wij niet zelf. Wij zijn via een beurs in contact gekomen met een klein bedrijf... uit Limburg vanaf, uit Brabant vandaan. En die hadden een bepaald concept bedacht waarin ze dit soort ballen konden maken. En daarmee zijn wij in zee gegaan. En vandaar dat we deze ballen hebben en de kwaliteiten zou dus kunnen waarborgen. Naast mij heb ik Steven. Die heeft hier een broodje bal, die jullie zo gaat eten. Algemene indruk. Ja, nou, ik moet je eerlijk toegeven. Ik heb nog nooit een broodje bal gegeten. Dus uh, ja, ik denk dat hij er goed uit is. Is de bal goed gekruid? Smeuwig, goed vlees. Niet te veel mosterd, dus dat is goed. Ligt de bal in de jus? Wat ik erg jammer vond, is dat deze bal opgewarmd is in de magnetron. Niet in de jus. Cijfer. Wel aardig, een 6. Vandaag is het de beurt aan snackbar Happen Langs de Rijnstraat in Amsterdam. Ik heb het broodje hier voor me liggen. En hij ziet er goed uit. Versheid van het brood. Het brood is mooi vers. Een mooi zacht broodje. Ziet er goed uit. Ligt de bal in de zuur? De gehaktbal lag wel in de zuur. Is de bal goed gekruid? De gehaktbal is goed gekruid. Algemene indruk. Nou, het is op vele fronten een goed broodje-bal. En hij smaakt erg lekker. En een flinke bal is het ook die erin zit. Cijfer. Ik geef deze bal een dikke negen. Hoi, jij bent uh, Rob van Snackbar, de Rob. Ja, de Rob van de Rob. Ja, komen jullie uh, broodje bal testen? Uh, maken jullie ze zelf? ik ballen. Nee, niet meer. Nee. Maar we hebben ze altijd wel zelf gemaakt, tot ik erachter kwam dat ik uh, net zo lekkere bal kon kopen. En goedkoop, dus dat ik hem zelf maakte. Danny, jij zit in de Rob nu een uh, broodje bal te eten. Smaakt die? Hij is op zich wel lekker, ja. Versheid van het brood. Het is een bolletje en ja, hij smaakt goed, zoals je eigenlijk zou verwachten. Is de bal goed gekruid? Uh, het vlees is wel lekker, maar ik vind dat hij ietsjes flauw is van smaak. Dus uh, hij is niet heel goed gekruid. Cijfer. En een 8 min. Waarom niet een 8? Ja, toch die kruiden. Ik, ik vind de smaak zelf een beetje te flauw. De bekendmaking van de Gouden Bal 2011, voor het allerbeste broodjebal getest door kilometerveters En we zijn heel erg benieuwd naar welke snackbar of wegrestaurant de trofee gaat. Als het goed is hebben we nu contact met Mister Broodjebal, Remy. Ja, hier is Remy. Ik ben op een moment in Broek en Waterland bij snackbar de Rob. Naast de Rob. Hoi Rob. De Rob in Goedemiddag. En ik ben hier om een prijs uit te reiken. Je meent het niet. Heb ik een prijs gewonnen? Zou mijn assistent even de prijs kunnen pakken voor mij? En daar, daar is hij, winnaar van de Broodje 2011. Nou, ik ben helemaal vereerd, zeg. Daar had ik niet op gerekend. Ik ben er helemaal, helemaal trots op. Nou, hartstikke goed, Remy. dankjewel. En uh, wij wensen de winnaar van de Gouden Bal 2011 heel veel plezier met de trofee. Gaat dat winnende Broodje -bal snel proeven? Voor nu nog een hele fijne werkdag of nacht, natuurlijk. Doeg! Doeg! Ja, maar Remy de Boer, ik hoop wel dat we een rechtsbijstandsverzekering hebben. Want ik, die, die trofee, de gouden bal, die gaat dus naar Sneekbar de Rob die een 8 min kreeg. En Sneekbar Happen uit de Amsterdamse Rijnstraat die had een 9 en die krijgt dan niet de gouden bal. Ja, maar die 8 min was een cijfer van Danny die hem aan het proeven was. Ik zelf vond hem veel beter dan Danny. Ik vond hem zelf een 9,5. Maar hoe gaan we rechtszaken voorkomen jongens? Dit, dit wordt een enorme bende, dat voorspel ik alvast. Tja, de, de, de, het ligt niks vastgelegd hier. Het is allemaal wat ik ervan vind. Mijn wil is wet, maar de broodje baltest. Er komt een generatie aan, mensen. <lacht> nou, laten we ons uh, maar even verstrooien met wat truckersmuziek. Uh, Want uh, onze juffrouw Anne, instituutsmedewerker... die heeft de vreugde, voor haar althans, van het truckerslied uh, ontdekt. De rest van het instituut vindt het nog niet helemaal zo uh, prettig. Maar ze zegt dat er een hele cultuur achter zit... en die gaat ze u nu helemaal uh, blootleggen op een heus truckersfestival. Hallo. Doei. Wat leuk dat ik mee mag rijden. Ja. Het is, is lastig dat inklimmen. Echt een vastpakken en dichter. Dan is. Nog, ja, nog niet. Eh, ja, mag mag ik mag hem echt een kraak. Slaarrichter denk ik. Dat een. Maar op. Ja. ja. <laughs> dat is Kania. <laughs> dat moet niet meer blijven. Dat is gewoon dichtersdiefd. Ja. ja. Dit is echt jouw truc. Nee, hij is van mijn moeder. En, en jij rijdt jij zelf ook? Ja, want ik rijd part-time. Ik zeg iedereen rijdt eigenlijk. Mijn vader heeft zijn rijbewijs, mijn moeder rijdt, mijn broer rijdt. Mijn oom heeft dat gereden, mijn opa heeft gereden, die zijn vader heeft gereden. Dus het is eigenlijk van generatie op generatie. En in wat voor truc is dit? Ik bedoel, het is helemaal blauwe bekleding met uh, beige, witte gordijntjes. Het is een uh, Scania 143, streamliner met een uh, topline dak. Ja, hij is helemaal bekleed van binnen. Het is een beetje het paradepaadje van mijn ouders. Het is gewoon een huis. Je ja, ja. hebt alles. Ja. Ja. Achter de stoelen zit een bed inderdaad. En jij zit voor de koelkast. Ja. Ja. Ik heb de koelkast? Ja, ja ik... Heb je al vaker een vrachtwagen gezegd dan? Nou? Nee, nooit. Ik <laughs> zat er de wereld voor je ogen. Ja. <laughs> waarom, waarom vinden vrachtwagenchauffeurs het zo belangrijk dat hun auto zo schoon is van binnen? Je hebt heel veel chauffeurs, die leven gewoon echt de hele week in de auto. En dan wil je hem gewoon netjes hebben. Hoe ziet jouw huis eruit? Je wilt thuis dit ook schoon en netjes hebben. Maar er komt geen jury langs die nee. nee. voor mijn huis gaat beoordelen. Nee. Dit nee, is eigenlijk ja, het is een mooiste truckverkiezing. Als je met een hond naar de tentoonstelling gaat, dan kun je ook niet uit de sloot trekken en meenemen. Wil je die voorlopen? Heb van mij? Ik ben even Asjes en uh, ik doe hier uh, vijf jaar uh, het truckfestival uh, van Medeblik uh, organiseren. Wat gaat er gebeuren vandaag? De auto's komen aan, die melden zich hier op het, bij de Smikkelhoek op het industrietrein. Hier vandaan gaan ze naar het centrum, daar worden de auto's allemaal opgesteld. En dan komt er een jury en die gaat de auto's beoordelen op netheid, op schoonheid, op, of ze goed gewassen zijn of beschadigd Nou ja, er is muziek, er is een kleine truckersmarkt, er is een kunstschilder. Als je je truck wil laten schilderen. Echt waar? Dat is heel mooi. Die man, ik ken dat zo verschrikkelijk mooi. Ja, wat ik zie, kan hij op papier zetten. Dat is wel echt een hele mooie truck die voorbij kwam met allemaal filmsterren. Ik zeg nu al dat het de mooiste truck van Nederland gaat worden dit jaar. Het is wel takken weer, man. Allemaal gratis dit. Maar ook even binnen staan. Maar gelukkig is Café de Smikkelhoek nog open. Goedemorgen allemaal. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Blij dat jullie er allemaal zijn. Uh, jongens die van heel ver weg komen, moeten we even wat minder structureren op rijvuil. Ik heb gehoord dat het vanaf Zeeland tot hier heb geregend. Kijk, bonken, bonken, uh, prut eronder. Dat is niet goed. beetje rijvuil, daar hebben we het niet over. Wie ben jij? Ik ben Ron Leegwater, ik ben hoofdjury. Ben je ook zelf vrachtwagenchauffeur of niet? Ja, ik ben zelf chauffeur, maar uh, ja. Waarop? Ik haal dode koeien op. Schapie, scheiten, alles wat met de natuur doodgaat, dat haal ik op. En waar hoe, breng je dat de natuur... van De concurrenten van het menselijk lopen hier ook. Sorry? De uitvaarttruc. Ik heb nu een plaatje in mijn hand met een foto erop met een vrachtwagen en een soort glazen raam. ...op de achterkant en daar zie je een grafkist achter. Ja, dat was een droom van mijn werkgever. dat had zoiets van, ja, volgens mij moet daar markt voor zijn voor uh, chauffeurs. Of mensen die met uh, transport te maken hebben, toch een unieke manier te geven... ...om een heel persoonlijke uitvaart uh, te verzorgen op deze manier. Gewoon, ja, als je altijd je, je leven bestaan hebt uit chauffeur... ...het rijden, de dieseldampen en voor de familie ook. Het voelt er zo vertrouwd van, ja, daar gaat hij of zij... Ja, op, op een manier die echt gewoon bij die persoon past zoals zijn leven geweest is. En we hebben ook wel gehad dat een vader zijn eigen zoon wegbracht. Ja, en daar krijgen wij gewoon kippenvel van. Dat is echt heel bijzonder. Ik vind het echt een gat in de markt. Ik ben nu in het centrum van Medemblik. En de hele hoofdstraat is vol met trucks. ik sta nu naast een paarse truck. Helemaal gepaint-pressed met een, een of andere mandel op. Is die truc van u? Nee, die is niet van mij. Of wie dan? Nee, nee Harie van de halen, maar die ben ik steeds. Uh... Maar zitten jullie in de jury, of niet? Ja. Oh, oké. Okay. Zijn jullie al bezig? Ik ben al volop bezig, maar ik val niet mee met dit weer natuurlijk. Nee. En maar, wat, wat, wat vindt u van deze paarse dan? Want er staat een of andere kerel opgespoten, wist u? Die was er ook alweer. Ik heb het toen wel, ik wist het wel, dat maar het jaar, was, was... zo was het. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, goed, dat wordt dat bij ons ook allemaal niet vermeld, dus dat is gewoon een beetje.. Maar waar ik zelf heel erg op let, is dat natuurlijk de binnenkant schoongemaakt is. Dus niet alleen de buitenkant. maar dat dus is de binnenkant ook meer... van de wielen? Ja. Nou, dan kijk ik naar de chassis. Ik had het echt helemaal paars meegespoten. Maar er staan auto's die zijn ook helemaal gespoten. Maar dan zie je weer een grijs chassis doorheen lopen. En dan denk ik, ja, dat is weer net niet natuurlijk. Dus dit is wel echt een pluspunt? Ja, maar, dit, maar dit is ook een auto, ja, dat is heel aandacht gaan besteken. Want wat wint straks degene die wint? Uh, 1, 2 en 3 winnen een beker. En uh, daarna kiezen we de allermooiste van mij, Echt, dat is een superbeker, dat is echt een fantastisch ding. Ik loop door de straat, ik zie een vrachtwagen met een papegaai erop gespoten. En aan de overkant zie ik een zwarte vrachtwagen met een dame erop in een leren broekje. En puntborsten en daarboven staat darkroom. En hier ga ik even naar binnen, er is een soort winkel in een vrachtwagen. Ik ben Marjan Berghout van de firma FSB. En wij maken allerlei uh, ja, interieur dingen voor de vrachtwagens. Dus gordijnen, stoelhoezen, lichtbakjes, tafels. De gekste dingen eigenlijk om op te noemen. En wat is nou echt de trend van dit jaar? Uh, de trend van dit jaar is dus echt de poppies. Dat zijn de geurpotjes. Oh? Ja, de heren houden ook van lekkere geurtjes in de auto. <laughs> Mag ik even kijken? Ja, ze gaat een beetje naar bubbel. Ja. Ik vind hem een beetje naar Red Bull raak. Ja, Red Bull, dat is het. Ja. Ja. Maar dat is ze, ze lekker te vinden. En de topattractie van vandaag had moeten zijn de sterkste man van Friesland die een vrachtwagen ging trekken. Maar zelfs dat kan door het weer niet doorgaan. Nou, als het droog wordt wel, Dat is dan een beetje gevaarlijk allemaal. Ja. Waarom? Nou ja, dit, uh, er staat wat water hier. En, uh... Het is best wel gevaarlijk op die gladde klinketjes en uh, met dat morsel tussen, Dan uh, moet geen blessures oplopen. Dus je uh, moet wel even een droge weer hebben. Hoeveel jaar ben je al bezig dan met die sterkste man van Nederland? De Sterkste man uh, doe ik nou ongeveer een jaar of acht. En ik ben nu vier keer sterkste man van Friesland en vier keer sterkste man van Noord-Nederland. En uh, ik denk sterkste man is ook een ziekte, zeggen ze altijd. Hè? Want, je trekt, want je trekt een vrachtwagen terwijl er gewoon een motor is, zit. Ja. <laughs> en uh, hoe komt die combinatie dan? Uh, sterkste man van Nederland versus. Uh... Vrachtwagenchauffeurs? Ja, het is, het is toch een mannenwereld, toch? Ja, dat macho-gedrag is toch ook een beetje sterkste mannen. Dat is ook een beetje dat stoere gedrag. Uh, daar doe ik het zelf niet voor. Ik doe het gewoon omdat ik het een mooi spot vind. Hè. Er is helemaal nog niemand. Nog helemaal heel veel trucks, het regent zo hard. Ja, ik hoop echt dat het zo droog wordt. Ja, het, het schijnt wel droog te worden vanmiddag, ja? maar eh, alle twee hoorde ik net noemen. Dus, eh, oh, okay, okay. dus ja, dan moeten we nog even naar een uurtje, uurtje wachten. Ja, van al dat uh, macho gedrag van trucktrekken gaan we toch maar weer even door naar de diepgang van de trucker Metafysica. Van het blog van, uh, bloggernaam is Willem de Schaker, de schrijvende trucker. Het drieluik. Wolken. Grijze wolken in het donker. Geen sterren te zien. Mist in vierzon en tot voorbij Châteauroux. Wolkend vol neerdalende sneeuw naar Limoges. Vooral in sint irieux la waar ik bijna niet meer vooruit kwam. Maar omdat ik wist hoe de hazen liepen, rechts afgeslagen en via Exidieux naar Périgueux gereisd. Wolkeloos vanaf Bergerac tot een erg zuur-ladour. Maar daarna weer wat grijs. Zonder regen of andere neerslag. Vandaar, doordat de wolken hoog in de lucht hingen, duidelijk zicht op de besneeuwde toppen van de 100 kilometer verderop gelegen Pyreneeën. Lucht. Zeer koud vanmorgen. Bibberweer. Min 9. Dus snelweg. Kachel aan. De koude lucht bleef tot Limoges. Maar daarna steeg de temperatuur tot rond de nul. Dus vandaar de neerslag. Op een goede weerkaart gisteravond de weerstellingen goed bestudeerd. En ik zag toen dat het brede neerslagfront tussen Clermont-Ferrand en Bordeaux een zwakke plek kende. Vandaar dat ik strategisch de doortocht precies op de plek nam waar hij het smalst leek. De lucht bevat, na sneeuw, dan al snel regen. Na de frontdoorbraak, naar Bergerac en over de aardbeienstad Marmande, hogere de luchttemperatuur. Tot over de 12 graden. Door de wolkeloze lucht, zonnebrillen weer. En zo reed ik later, door de eeuwige bossen van Lalande, Lande... Castelajoux, Lubon, Estigarde, Montemarsan. Een gebied met lange, rechte, stille wegen. Zo groot als wel half Nederland. En dat als een Franse verticale houtopslag plaatsgeld. geldt. Wind. Tijdens de donkere ochtenduren weinig tot geen wind. Maar tussen Enordres en Presley, ja, eigenlijk tot vier zon had de wind de sneeuw van de bomen geschud... waardoor de rijweg glad werd. Later, naar château -Rouge, bij Argenton zag ik dat een harde wind hoog in de lucht de wolken van oost naar west dreef. En naar Bergerac blies de wind de wolken richting het westen. Waar zo in de buurt van Libourne en Bordeaux... het wel eens aardig onpluis zou kunnen wezen. Door deze windenactie werd de lucht van wolken schoongeblazen. En aldus weet ik, zoals ik reeds meldde, in het vriendelijk weer tot aan Po. Nog steeds met zicht op de bergen. Bij een invallende duisternis nog even verder. Tot bijna aan de voet van de kolde de Portelet. De kool die ik als laatste kool jaren terug met de fiets bedwong. O Rudy, tot daar vandaag. De onveranderlijke mag dan wolken, lucht, wind, spoorloop en baan wijzen. Maar mij was vandaag de eer om met de hand van de meester tussen de sneeuwfronten door te navigeren. En daar heb je nou net vooralsnog geen navies woord. Aldus schreef ...Ome Willem. Willem de Schaker is de naam van het blog. Dat kunt u terugvinden op het internet. En die gebruikt dus te vele tijd in de cabine om zijn gedachten wat te scherpen. En uh, dat eindigt allemaal dus in deze blogs. Ja, Nancy Brebaard, Remi de Boer en Rozen Jullie hebben dus uh, voor ons een, een weekje verdiept. Of iets langer zelfs in het truckersleven. Zou je zelf ooit op zo'n ding willen rijden? Nee. Een nee. dagje was leuk, maar dat kan denk ik niet uh, Vind ik eventjes te lang worden. Nee? Nee, ik denk dat het best wel eenzaam is misschien ook wel. Dat je toch altijd in je eentje ben je onderweg en uh, nee, het zou niet voor mij zijn. Reed toch wel? Nou, ik heb nog niet eens mijn rijbewijs en ik zie mezelf dat niet echt doen. Ik ben nee, de, dat ik, is wel heel belangrijk Ik ben, hoor, ik ben, een, een, ik ben ook meer motorman. een motorman. Uh, ik heb liever twee wielen dan vier. Waarom? Nou, zes of meer. Acht. Ja, acht. Ja, Twaalf. Ja, twee. Ja, ik rij altijd scooter en mijn pa uit motor. Nou ja, ik vind het gewoon leuk een stuk, stuk, stuk leuker dan auto. We gaan luisteren naar een jongensdroom die jullie hebben opgenomen. Vertel daar eens over. Ja, um, we hadden natuurlijk verschillende items dat we aan het opnemen waren. En we vonden het ook wel heel interessant om uh, te kijken... of iemand het echt zijn jongensdroom was om uh, vrachtwagenchauffeur te worden. En toevallig is er dan iemand in mijn omgeving die dat uh, heeft. En die stond vroeger ook altijd uh, naar uh, truckers te zwaaien... in de hoop dat ze terug uh, toeteren en zo. Dus... Uh, ja, dat is wel, wel heel grappig om te zien hoe hij dat nu beleeft dan. De, de jongens, het, het trucker bestaan dus echt als een uh, jongensdroom. Ja, ja, maar ik kan me niet voorstellen dat je dat je hele leven al wil doen. Maar hij had dat dus wel. Nou, er zijn heel veel dingen die iemands uh, jongensdroom zijn. Remy, ja. jij bent inmiddels een man, maar toch nog niet zo heel lang geleden jongen. Wat was jouw jongensdroom? Mijn jongensdroom? Ja, ja ik, heb, ik heb eigenlijk altijd willen doen wat papa deed. En dat was? Uh, werken met computers. En daar ga ik ook naartoe, moet ik zeggen. Oké. Okay. Uh, ja. Maar voorlopig eerst nog even je stage bij instituut Itzerda we even wel. We gaan ja. luisteren naar uh, De Jonge Stroom. Vroeger ging ik altijd met mijn beste vriend Richard. we altijd naar het viaduct hier op de Koopzalenweg, waar we nu ook staan. We zagen altijd al die vrachtwagens erbij rijden en dan uh, vonden we het leuk om uh, onze hand op te steken, dat ze gingen toeteren. Ja, licht zijn en zo, natuurlijk prachtig vonden we dat. Nou, toen werd wel een beetje, de interesse werd wel een beetje aangewakkerd voor het chauffeuren. Toen waren we, weet ik het, acht of tien of zo, kleine jochies echt, maar toen dacht ik we wel van, nou, dat, dat lijkt me wel wat op zo'n uh, vrachtwagen. De oom van me was chauffeur en een neef van me was chauffeur, dus ging ik in de vakantie altijd mee, altijd leuk vond ik dat. Op een gegeven moment maak je er serieus werk van, ben ik dus ook chauffeur geworden. Ja, dan zit je zelf achter de stuur. Dan moet je het zelf opknappen. knappen. En hoe is dat? Ja, ja het is, uh, ik vind het wel leuk. Alleen uh, je merkt wel heel duidelijk het verschil zeg maar, als klein jochie, hoe je er tegenaan kijkt, of als je daadwerkelijk dat, dat werk doet. Toen ik als kleine jongen zeg maar, dan associeer het altijd met iets leuks. Want je gaat met de vrachtwagen mee en dan heb je vakantie en het is uh, mooi weer en het is gewoon een vakantieritje en het is gezellig. En alleen maar positief eigenlijk. Nou, je de cel-chauffeur bent, dan zie je ook de, de nadelen van het vak. Dat je dus je hebt met viool te maken hebt, met tijdkleur, eh, onderweg, de verantwoordelijkheid wat je, wat je mee eh, krijgt. Dus er komt wel heel wat meer bij kijken dan dat je eigenlijk van tevoren zou kunnen inschatten. Met de afwisseling die je hebt, komt dus ook de afwisseling in de tijden. Dat je, je hebt geen, geen vast werk maar je hebt daardoor dus ook geen, uh, geen vast sociaal leven eigenlijk. Nou, helemaal als je nachtchauffeur bent en ik kom thuis en mijn vriendin die is overdag weer te werk en dan leg ik op mijn bed. En dat, is, uh, dat is wel een beetje het nadeel. Uh. Dat je langs elkaar heen leeft uit. Ja, precies. En, uh, die kans is vrij groot als je uh, chauffeur bent. Je maakt ook veel uren, lange dagen. En dat, dat zou je wel als nadeel kunnen zien. En wat zijn die mooie kanten bijvoorbeeld? Nou, dat is misschien toch een beetje het cliché van, uh, van de vrijheid. Ook al wordt dat al minder, wordt allemaal ingeperkt. Want je wordt uh, van alle kanten in de gaten gehouden via gps-volgsystemen, uh, boordcomputers. Elke minuut wat je aan het werk bent, moet je verantwoorden. Ja, je bent toch je bent wel zelfstandig onderweg. En, uh, als ik wil stoppen bij, uh, bij een tankstation voor een bakje koffie, dan doe ik dat gewoon. En dat kan gewoon. Er zit eigenlijk niet direct iemand op je vingers te kijken... En je bent ook niet gebonden aan één plek. Je komt hier, je komt daar. Kijk, ik ben niet nog jong, ik ben 26. En uh, daar kun je nog wel op instellen op dat, dat leven. Alleen, hoe ouder je wordt, hoe zwaarder dat zal worden, neem ik aan. Snachts onderweg en uh, weinig slaap en lange dagen. En Ik kan me goed voorstellen, ik vind het nu leuk, maar misschien dat ik over 10 jaar of anders over 20 jaar al iets heel anders zou doen. Dat sluit ik niet uit hoe jongens dromen langzaam vervliegen. Hartelijk dank aan onze drie stagiairs Nancy, Brebaard, Remy de Boer en Roosan Berghout. Volgende week horen we jullie... Oh nee, dan zijn we er niet, aan het plots. De honden blaffen. <laughs> maar de karavaan trekt verder. Vrienden van de radio. Ik, ik heb hier ergens een papiertje met het onderwerp van de volgende uitzending. Maar, maar waar is dat nou? Hm. Het was geloof ik iets, iets met seks en... Nog nieuws over de kinderboerderij? Nee. Hey. Inderdaad. Goed dat u het vraagt. De sluiting van de kinderboerderij is met een half jaar uitgesteld. En voor alle duidelijkheid, dat heeft niets te maken met de zware doodsbedreigingen aan mijn adres. Laat ik dat vooropstellen. Want een integer en dapper bestuurslid. Ah, hier is dat briefje. Over twee weken. Instituut Itzada over seks en... Morgen om 7 uur. Larry Pola. Na het aanvankelijke verzet oogsten ze vooral bewondering. Luister naar Kunststof, morgen van 7 tot 8. Maar nu is de vraag of het allemaal wel zo verder moet. Clary Polak. Radio 1, het nieuws van alle kanten. If you need me, come.